Bij de Amerikaanse presidentverkiezingen hebben de Republikeinen ook Nevada gewonnen, een van de swing states. De uitslag liet dagen op zich wachten, onder meer door vertraagde poststemmen. Met deze overwinning heeft Trump in zes van de zeven swing states gewonnen. In de laatste swing state, Arizona, is nog geen winnaar aangewezen, maar ook daar staan de Republikeinen op winst. Met de overwinning in Nevada komt Trump nu op 301 kiesmannen waar er 270 nodig waren voor de overwinning. De Verenigde Staten hebben Qatar gevraagd om Hamas het land uit te zetten... zegt een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Dat zou te maken hebben met het herhaaldelijk afwijzen door Hamas... van een staakt het vuren en voorstellen om gijzelaars vrij te laten. Daarom zouden de Hamasleiders niet langer welkom moeten zijn bij Amerikaanse bondgenoten. Qatar speelt samen met de VS en Egypte een belangrijke rol... in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Op de Amsterdamse Wallen is een week lang een hologram te zien van een vrouw... die daar 15 jaar geleden werd vermoord. De politie hoopt met de computeranimatie de moord op te lossen. Het gaat om de zaak van de Hongaarse Betty Sabo. Ze werd in 2009 op de wallen vermoord. Het weer, het is bewolkt vooral in het noorden, ook kans op wat regen. In het zuidoosten breekt soms de zon door. Vanmiddag wordt het 7 graden in het noorden, mogelijk 10 graden in het zuiden. En ook morgen is het overwegend bewolkt bij een graad of 10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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Hans. Ja, Hans en uh, Ger, die gaan presenteren. Ja. En... Um, goed, heb jij nog wat leuks gedaan van de week, uh, Ger? Heb ik wat leuks gedaan? Ik ben uh, voornamelijk. Uh... Uh, bezig geweest. Ik heb uh, een logeerhondje gehad. Oh, wat leuk. En dat logeerhondje, ja, dat moet drie keer per dag uh, geleegd, ja, uit, geleegd worden. Uh, ja, dat begrijp ik. En dan uh, ben je daar al een hele, ja, hele ik zie af en toe wel stiefelen met zo'n beestje. Ja. Ja, ja, ja, leuk toch? Ja, uh, Jack leuk. Russell is dat. Oh, leuk. En, uh, ja, leuk hondje. Ja, maar, heb je uh, uh, kleinkinderen ook nog komende maandag trouwens? Ja. Uh, uh, dan moet je de deuren langs, hè? Want dan is Sint Maarten komende oh, maandag. 11 november. Oh, ma maandag. Ja, ja, nee, ik heb geen... Ja, nee. En waar je dan zeker even heen moet, ik bij jou in de buurt, Even een café anders naar Tommy. Ja? Want die maken er altijd elk jaar een heel leuk feestje van. Dan, uh, die hele groep staat daar met, met Snoep en. Uh... Uh, kinderen zingen een liedje en het is hartstikke druk voor die deur. Hartstikke leuk. Ja. Het café anders in de Holtestraat. Ja. Dus dat is wel leuk natuurlijk. En, uh, nou, dat is zeker leuk. Hè? Ja, zeker. Heb jij de Grand Prix nog gezien, Hans? Uh, uiteraard, ja. Dat was ja. een hele mooie. Dat, dat was een mooie. Uh, van de betere van de laatste ja. twee, de drie laatste... jaar. Ja, ja, ja, ja absoluut. Zeker. Nee, ja, absoluut. Dat, dat is absoluut een feit. Het was... Of het in zomerd weer komt uh, uh, volgend jaar natuurlijk wel. Volgend jaar, laatste. Uh, en we gaan straks even uh, hebben over het racefestival, hè, met, Ja. Uh, Heb jij maar... nieuws? Uh, nou, nieuws niet, maar uh, in, in die zin... Uh, Stefano Dominicali, de grote man van ja. uh, Formule 1 Management... die heeft van de week iets geroepen over... Uh, tijdens een bijeenkomst van de Formule 1... over uh, wat er gaat gebeuren met de Europese Grand Prix. Ja. Hij heeft gezegd dat er inderdaad een soort roleersysteem komt. Nou, dat voor daar onderdeel van uit gaat maken. Die, dat is, die kans is vrij groot. Ja. Dus we, had, we met, hebben het er al met, een paar keer over Met, met België ongetwijfeld. Met België of Spanje, weet je wel. Dat we één keer in de twee of drie jaar... Ja. Dus, uh, nou ja, ik weet Op niet. zich is dat niet zo slecht, vind ik. Nee, dat zeker niet. Maar ja, ze gaan steeds meer uh, richting het oosten. Hè. Maar ja, het, grote geld maar ja, het natuurlijk... maakt het evenement in Zandvoort dan wel groter. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar ja, het, het, als er Max niet meer rijdt over drie, vier jaar... dan wordt het hier natuurlijk een moeilijke affaire om, uh, om het uh, rond te krijgen. Ja, neem ik dat aan is ook mis... cool. ja, ja, ja. Dus, ja, dat uh, zou kunnen. Ja, ja. Hey. Oké, okay, nou nog één dingetje over vanavond uh, en gisteravond en zondagmiddag. Is het 15 over rood uh, biljarttoernooi bij uh, nee. Laura Hardy? Ja, daar ga ik meedoen. Dat Echt leuk. waar? Ben jij, jij een biljart? Nee, helemaal niet. Ik heb al een half jaar <laughs> al niet gebeurd. Maar het is, het is gewoon heel gezellig. Dus uh, ik ga meedoen. En door uh, Louis van der Meij die, okay. die, die, die regelt altijd 40 sponsors... om leuke prijsjes en dingen. <laughs> Wat goed. En het is gewoon, het zijn gewoon heel gezellige avonden. Dus mocht je vanavond tijd hebben... dan vanaf 7 uur... Bij, uh, anders. bij, bij, nee, bij, bij Laura Hardy. En, ja. uh, en morgenmiddag vanaf een uur of 1 of, of zo... Dat het is altijd een gezellige, gezellig gezellig Hey En uh, sport jij nog wel? Uh, nou, alleen golf. Ik heb afgelopen maandag nog golf bij, okay. uh, Op de Nunspeet. Ja, wel, wel lekker. Nou, dat is eigenlijk het enige wat ik nog doe. Maar uh, ja, is niet veel, dat begrijp ik wel. Nou ja, het is toch... Ja, jij zit elke ochtend in de sports. Uh, sports nee, dan. niet elke oh. ochtend. Ik, ik loop elke ochtend een uur op het strand. Oké. Okay. En, uh, en dan uh, smiddags ook wel uh, Ja. En, dan, uh, en spinnen twee... doe je nog, hè? Spinnen doe ik nog. Ja, ja. op ja. de fiets. Bij Marcel van Ré. Ja, er komt geen meter vooruit. Maar het komt geen meter hartstikke vooruit, hartstikke maar je, je merkt het wel. Ja. Ja. Nou, over fietsen gesproken. <laughs> we gaan het straks hebben over fietsen. Want, ja, we gaan het zeker over fietsen. Ja, even een het programma. En Jeroen Huisman is hier van de Verbeelding. Hij zit al aan tafel. Welkom Jeroen. Dank je. uh, we gaan het hebben over uh, fietsen voor Stalvoort Pashouders. Wat we verder gaan doen is... Uh, Carina die heeft uh, een, een tweedelig onderwerp over de uh, sauna op het strand. Over een nieuwe sauna ja, leuk, op het strand. Ja, He? het is ja ik erg stok... erg leuk. Opstaan, ik zag hem er... ja. ja, het is... Uh, is dus echt de moeite ja, waard. Afgelopen week is er veel uh, uh, gesproken in de commissievergaderingen, zeg maar. Uh, van de gemeente en uh, gemeenteraad. En. Uh, nou, daar ga ik je wat over vertellen. Duidelijk. Want jij bent daarbij geweest. Hè? Ik ben er twee keer bij geweest, ja. daar, voor de Zoon van de Krant. Ja. Uh, nou goed, uh, verder hebben we de, de belofte van de kindercommissieleden geïnstalleerd. Ja, daar ben jij heb, bij geweest. Ik heb daar een verslag van ja, gemaakt. Hartstikke leuk, en, dat is uh, leuk. Dus daar gaan we naar luisteren. Ja, en, en we gaan nog iets uh, doen over de klimaatbestendige tuin. Precies, dat is in, uh, in, uh, in Bentveld. Oh, leuk. En uh, uh, ja, dat is, dat is een heel leuk uh, en, en, en bijzonder... Uh, ja, in samenwerking. Met, uh, met Diana Kruft, hè? Die ja, hebben we precies. Het aan de telefoon. Nee, Diana Kruft is uh, van uh, Jutterschoolik. Jutterschoolik. Ja, ja, ja, ja. Dus die gaan we bellen en dat is uh, ja, dat op de ik. Klimaatweek. Ja. Van een duurzaam zandvoort. Oké, okay, nou dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, dan zijn we al bijna door het programma heen. Dan uh, is het al bijna twaalf uur. Ja, inderdaad. Maya Kop is uh, onze technicus en heeft ook de muziek uitgezocht. Waar gaan we naar nou luisteren, We gaan Maya. we naar luisteren, Maya. ja. Uh, man met Human. Dat bedoel Kom ik. Kom op, zet hem op. Kom uit.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 Ja, Redbone man, ja, Hans. Lekker, lekker nummer even op. Ja, heerlijk, uh, I'm heerlijk. only human. Goed, waar gaan we het over hebben Ger? We gaan het hebben over hier, de fietswerkplaats. En de verbeelding is gestart met het repareren van fietsen voor inwoners van Zandvoort met een Zandvoortpas. Uh, eerst op de locatie de Blauwe Tram. En vanaf 2021 in het gebouw van Spaarne-landen als onderdeel van de culinaire hotspot. Nou, de circulaire. Uh, de circulaire. Sorry. Ja, maar culinaire hotspot was ik er wel een paar keer geweest. Denk ik. Maar... Jeroen Huisman is uh, aangeschoven aan tafel. En uh, Jeroen, uh, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, leg eens uit, wat gebeurt er allemaal in de culinaire hotspot? Nou, dus, ja. De Circulaire hotspot is uh, eigenlijk een verzameling... van organisaties uh, Juttersgeluk, Speelgoed uh, de, de Verbeelding... en Spaarlanden. Dat mm -hmm. zit eigenlijk met z'n vieren daarin. Uh, gemeende deler is uh, cir circulariteit, circulair bezig zijn. Wij met fietsen, Juttersgeluk, met uh, kunststof uh, recyclen. Nou, dus circulaire betekent eigenlijk hergebruiken. Ja, he? hergebruik. ja, ja, ja, ja. ja, heel simpel. En, uh, um, dus dat hebben we gemeen. En we zitten al ja, vrij dicht bij elkaar op het terrein. Dus het is ook wel leuk... voor onze deelnemers of vrijwilligers om eens een keer bij elkaar te kijken, ja. een beetje te hoppen. Ja. En uh, we hebben het ook heel ja, het is een gezellige uh, club. En jullie zitten, zitten waar Spaneland, zeg maar, de, de, de vuil uh, ja. De milieustraat? Ja, de, de, de straat, kamerling, -Oderstraat. kamerling -Oderstraat, ja. ja, 20, ja. ja. Als je het grote hek doorkomt, meteen links. En dat is uh -huh. eigenlijk aan de voorkant van uh -huh. het uh, gebouw. Nou, dan zie je al meteen een enorme stapel fietsen staan... en dan weet je okay, dat, dat wij daar zitten. Ja, precies. En mensen met een Zandvoortpas... Ja, die, kunnen, die kunnen daar een fiets kopen. Klopt, daar richten we eigenlijk ons vanaf het begin af aan al uh, op... omdat we niet uh, de plaatselijke uh, uh, fietsenwinkel eigenlijk in de weg willen zitten. natuurlijk, mm -hmm. Omdat we natuurlijk ja, semi-overheid zijn. Uh, uh, dus uh, Zandvoortpashouders die eigenlijk normaal gesproken... niet in een fietsenwinkel komen of heel weinig... Vanwege de, de, de, ja, de ja. kosten, natuurlijk. Die kunnen bij ons dan tegen gereduceerd tarief uh, fiets laten repareren of, of, of een tweedehands fiets uh, uitzoeken. Mm -hmm. En wat ook misschien wel leuk is om te vertellen, is dit kort uh, werken we samen met uh, Stichting Leergeld. Ja. En die uh, stimuleren het, uh, of die geven eigenlijk uh, financiële hulp aan gezinnen waar niet zoveel geld is voor leermiddelen. En ook voor fietsen. Okay. En uh, die kunnen dan met een voucher bij ons ook een nieuwe fiets uh, uitkiezen. Oh, wat goed. Ja, dus uh, een nieuwe of tweedehands. Dus dat is echt helemaal uh, ook onze, onze doelgroep. <grijg> uh, hoe, hoe, hoeveel mensen zitten jullie daar? Sorry, Hans. Bij, uh, wij zitten met uh, een mannetje of zeven. Als iedereen, uh, als iedereen er is, dat wisselt nog wel eens qua, uh, qua opkomst, Maar maximaal zitten we met zeven. We hebben vijf fietsliften. Mm -hmm. En er wordt ook aan tweetal uh, gewerkt... Per lift, dus zouden, op papier zouden we nog wel met z'n tien kunnen staan. En dat is één keer in de week dan? Twee dagen per week. Oh, twee dagen per week. Maandagmiddag, woensdagmiddag. We zijn eigenlijk de hele dag open, maar in de middag is het dan voor klanten ook open. En we hebben twee hele gepassioneerde vrijwilligers. Een fietsenmaker, 57 jaar ervaring... Okay, die, net, zo. die net gepensioneerd was hm. en uh, eigenlijk gereageerd heeft op onze uh, advertentie om, uh, ja, af, voor vrijwilliger. En we hadden nog een vrijwilliger, dat is uh, een, uh, dan moet ik even spreken, een werktuigbouwkundig ingenieur. Okay. Dus die zit eigenlijk nog wel op een heel ander vlak, maar die is ook heel erg technisch. En eigenlijk hebben we met, ja, met elkaar hebben we het en heel gezellig, maar hm. ook kunnen we gewoon technisch uh, hm. alles wel aan... En jullie uh, uh, repareren uh, alleen maar uh, gewone fietsen, geen e-bikes? Nee, e-bikes doen we eigenlijk niet. Uh, we hebben wel een, uh, een, een, een, iemand van de Oekraïne-opvang. Die heeft een elektrotechnische achtergrond. Mm -hmm. die, vindt, uh, die, die houdt zich voornamelijk bezig met repareren van elektrische apparaten. Ja. Dat komt ook nog wel eens voor. En hij is zich aan het bekwamen in elektrische fietsen. Want uh, het is best wel een complexe techniek. En ja, je hebt heel veel verschillende uh, ja, merken die allemaal weer hun eigen systemen hebben. Dus voor ons is het echt uh, wel te ver. En onze doelgroep heeft eigenlijk ook niet echt uh, veel elektrische fietsen. Nog komt er wel aan natuurlijk. Uh, dus we zijn ons erin aan het bekwamen. Maar we, gaan nog niet, uh, uh, we durven het nog niet aan om echt te gaan repareren. Mm, en die fietsen die worden gedoneerd? of Hoe komen ja, jullie eraan? Uh, donaties van uh, mensen. Dus mochten er mensen zijn die luisteren. En hoe we bestaan? Heb, ik wil heb wel leuk staan en ik wil het uh, voor een goed doel, uh, dan kan die bij ons uh, gebracht worden. En hoe, hoe komen ze met jullie in contact? Dus je kunt langs gaan of anders? Ja, langsgaan of uh, even op de website van de verbeelding uh, kijken. De verbeelding.nl. Ja, de verbeelding.nl En ja? okay. dan uh, vind, staat daar maar, een telefoonnummer bij. Is, is uh, de, de, zeg maar deze vorm van uh, circulair uh, um, uh, bezig zijn met, met, met fietsen? Is dat uniek in uh, uh, um, zeg maar de regio? of? Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, even snel denken, nou, in Haarlem heb je ook een uh, fietswinkel. Dat is, die zit bij het Fjord. Ja. Die is vanuit Ecosol uh, eigenlijk al jarenlang uh, werkzaam. En ja, het zou kunnen dat het uh, in Haarlem vanuit Spaarlanden misschien ook... Maar jullie hebben geen, geen contact met... Uh, met, met ja, met uh. Ecosol hebben wij contact. Want okay. sinds kort vallen we onder dezelfde parapluorganisatie. organisatie mm -hmm. Dus uh, ja, met hem... Wij kennen hen goed en uh, we werken ook met hem samen. Ja. Hm. En jij bent, de, jij bent de, de leider van het geheel? Ja, de werkbegeleider, eigenlijk. De coördinator. Ja, voor de coördinator ja. en ik zet koffie en ik okay. zit achter <laughs> de baan. Nou, <laughs> doe, doe, doe, doe <laughs> maar zwart. <laughs> nou, maar, maar, maar zitten jullie niet in de weg bij uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, Wijsman rijwielen? Nee, juist niet. Omdat we eigenlijk dus die klanten waar wij ons op richten... die komen eigenlijk normaliter niet in een uh, gewone rijwielzaak. Okay. En uh, sterker nog, we krijgen ook wel eens uh, banden... of uh, tweedehands onderdelen, we hebben eigenlijk wel af en toe contact met uh, Wijs, want als ik een onderdeeltje heb wat ik nou net niet zelf kan bestellen. Mm -hmm. En uh, die samenwerking loopt eigenlijk hartstikke goed, Ja, dus, uh, ja die staan ook wel achter ja. ons initiatief. Dus dat, ja. uh, dat is geen enkel probleem. Leuk. Ja. Jullie doen ook kinderfietsen, Doen we ook, ja. Want die krijgen jullie, of die nou, doen we, jullie eigenlijk voor de, voor de lachende... Ja, voor de, speel, de, de lachende kikker de speelgoed 5. <coughs> Die hebben eigenlijk, die bieden dus gratis fietsjes aan voor, uh, voor kinderen. En uh, ja, die groeien natuurlijk heel snel uit die fietsen. Dus die fietsen komen weer terug en die gaan allemaal door onze, door onze werkplaats heen. En wij hebben dan weer een regeling met veel uh, vijven omdat uh, zeg maar weer. Uh, te, ja leuk hoor, leuk te regelen. Ja. Hey, vorig jaar hebben we nog een project gedaan uh, voor prewonen. Uh, in, in in jullie verloren uren ja. uh, hebben jullie een 100 jaar oude klassieke bakfiets opgeknapt. Klopt ja. Uh, hoe is dat gegaan? Ja, dat was eigenlijk een beetje uh, uit enthousiasme geboren. Maar een veel grotere klus dan uh, we hadden gedacht. Uh, het is heel goed gegaan. We, hebben, we zijn er wel twee jaar mee bezig geweest. Zo. Okay. Ja, de fiets is echt nou, helemaal uit elkaar geweest. De elektrische bocht niet. Nee, nee, dat nee. niet. Nee. <laughs> nee, dat is nog echt een, een ouderwets. Hij is momenteel echt 100 jaar oud. Dus uh, antiek nu. Okay. En, uh, helemaal uit. en ze gaan hem gebruiken voor promotiewerkzaamheden. Oh, ja? Ze oh, dus gaan de wijk ermee. Oké. Okay. Ja. Ja, een vriend grappig. van mij, Frank Paardenkoper, heeft ook een hele oude fiets. Die heb ik gezien, ja. En die heb ja, je gezien. Ja, die heb ik gezien. Ja, ja dat is een fiets uit, volgens mij uit 1945, uit de oorlog. En daar fietst hij nog steeds uh, elke dag op. Oh ja? Ja, en die heeft hem uh, laten maken bij, uh, bij Wijsman volgens hm. mij. En uh, die hadden ook nog die banden, die maatbanden. Oh, wat ja, oh, Geweldig, ja. Ja, ja. Ik heb hem laatst zien fietsen, toen zag ik eerst die fiets. En later zag ik dat het... Ja, jij, let, ja. jij let natuurlijk meteen op de fiets. Ja, ik let op ja. de fiets. Jeroen, de vraag naar fietsen door uh, standwoordpashouders, die, die, die is er wel? Die, die... die is er wel, maar die, uh, ja, wij denken dat dat nog uh, qua bekendheid... nog veel meer bekendheid ja. zou kunnen krijgen. Ja. Want uh, het wordt wel steeds drukker uh, bij ons. Maar we hebben, en we hebben echt een vaste uh, klantengroep. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen zijn die uh, bij ons... Uh, een, uh, met name een tweedehands fiets... bijvoorbeeld zouden kunnen komen. Ja, ja. Dan moet je denken ja. aan een bedrag van 50 euro. En dan heb je echt een helemaal nagekeken fiets. Okay. En we hebben er echt veel staan op dit moment. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dus, jullie, jullie krijgen ook uh, fietsen aangeleverd... Van, uh, van de politie, hè? Klopt. Uh, van uh, handhaving. En uh -huh. ook van woningbouw... Uh, waar fietsen eigenlijk ja, te lang... Uh, niet gebruikt zijn. Of weesfietsen waar uh, onderdelen vanaf... Uh, missen. Die worden dan bij ons uh, gebracht... En uh, ja, daar, die maken wij, of we maken er weer een fiets van, of we gebruiken de onderdelen. Maar uh, van de politie krijgen we waarschijnlijk dan gestolen fietsen ook? Uh, of dat, niet? Ja, uh, nou, oh. fietsen die in een verdachte omstandigheid ja. aangetroffen, maar die worden wel goed gecheckt of die ja, niet als gestolen te boek staan. Ja, ja. ja je, maken... moet, je moet nu niet iemand binnenkrijgen die zegt van, hé, dat is nee, mijn fiets. Nee, nee, nee klopt. <laughs> we nee. hebben wel één keer een fiets gehad, die hebben gecheckt. En, die, en die hadden we, eerst hadden we die opgeknapt, en toen checkten we hem toch nog even bleek hier gestolen. We ja, ja, ja, ja. hebben uh, contact gezocht met die persoon en die, uh, die heeft hem bij ons gedoneerd. Oh, oké. Okay. Hij was inmiddels bij huis zat helemaal in het zuiden van het land. Dus die hadden... Okay. Oké, nee, nee. Maar. maar dat hebben we wel gecontroleerd. Ja, ja. Kunnen jullie nou nog medewerkers gebruiken of zeg je van nou, ja, uh, Deelnemers 8? kunnen we gebruiken en dat zijn eigenlijk mensen die dus uh, uh, door omstandigheden zonder werk uh, thuis zitten en zich vervelen en denken nou, ik, heb, ik wil graag weer uh, meedoen in het arbeidsproces. Yeah. En met in de fietstechniek bijvoorbeeld bekwamen, die zijn bij ons van harte welkom. Maar krijg je dan een opleiding? Ja, want wij hebben eigenlijk een leerwerkplek. Uh, we hebben een, een, een, een, een fietsenmaker met heel veel ervaring, <kijf> en ze kunnen dus um, voor assistent mobiliteitsbranche kunnen we ze opleiden. Dat hebben we. Oké, okay. dus, uh, goed hoor. Dus maar uh, als Martijn iemand nodig heeft, dan uh, er is bij ja, jullie iemand zou je die al ons twee jaar kunnen. bezig, weet je wel, die echt Dat de, de, de, de basisprincipe allemaal weet. Zeker. Dan is dat wel uh, leuk natuurlijk, ja. hè, als je iemand aan werk kan helpen, want dan gaat het uiteindelijk ook naartoe. Zeker, ja. ja. Nou, mooi. Ja, hartstikke goed. Een goed project. En uh, ja, ik weet niet of, of zijn we nog iets vergeten wat betreft het project? Dat ik je zegt van nou, dan moet je zeker even nog. Uh, weten. Nee, ik denk het niet. Ik heb eigenlijk alles genoemd. Uh, ja, alles van, ja wat, wat ik eventueel kan zeggen, ja, wij, we zijn de verbeelding is een team van, uh, van drie mensen. Mijn andere twee collega's zijn jobcoach. Oké. Okay. Dus die doen uh, de jobcoach trajecten naar betaald werk of naar ah. ander vrijwilligerswerk. En wij zitten dan nog op de blauwe tram met een, uh, een, um, een tweede werkplaats. En uh, ja, daar hebben ze vorige, ja. vorige keer wel wat aandacht aan besteed, geloof ik, met, uh, ja, met, ja, met Erik. Ja. Maar daar hebben we ook nog allerhande uh, werkzaamheden eigenlijk. Dus ja. moet fietsen niet, niks zijn, dan zit daar ook nog wel wat tussen, denk ik. Ja. Ja. En jij ja, bent allemaal. een betaalde kracht eigenlijk bij de verbeelding. Ja, ik ben ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, klopt. Nou, Jeroen, ik vond het heel interessant. En, uh, dus mensen met een smalle beurs, met een zandvoortpas. Zeker. Er, is, er zijn er toch al 600 700 van, volgens mij, in stand. Voor. Nou ja, als, je, als, je de, als je de pas nog niet hebt, kan je via de website. Uh, Prima aanvragen ook ja, nog, inderdaad. Ja, ja, klopt. En als het rond zit, ja, ja klopt. Rond bijstandniveau zitten. Ja, klopt. Ja, ja. ja, helemaal goed, Jeroen, bedankt voor je komst. Bedankt voor de uh, Ja, ben je op de fiets of niet? Nee. wij <laughs> wel. op de fiets, oh. maar nu niet. <laughs> nu niet okay. Maar wij wel. Ja, wij wel. Ja. ja, wij wij wel. Wel, ja. ja. ja. Maar elektrische fiets. Oh, okay. dus, uh. ja. hey, dankjewel Jeroen, en een uh, heel goed weekend. Ja, uh, we gaan weer naar muziek. Ik, jij weet wat, gaan Ik weet wat er gaat draaien. Ik weet wat er gaan draaien. Amy Winehouse en uh, oh, ja, back, Amy. back to Back. Ja. Zelf en helaas hij is lid van de club van 27. 27 jaar geworden. Ja. Ja, en dat ja. zijn allemaal mensen die uh, in de, ja, uit, uit de muziek komen en zijn ja, overleden zeker. op een 27e. Ja. Kort Coubin. Kurt Coubin, Brian uh, ja. Jones. Brian van, Jones van de, de, de Jones. Staat. Ja, Jim en Morrison. Jim Morrison. Dorf. Doors. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Raar, hè? Eigenlijk? Ja, het is heel raar. Ja, 27 ja. jaar dat is natuurlijk geen leeftijd. Het is uh, geen leeftijd. Wij zijn, wij zijn in ieder geval wat ouder geworden. Ja, maar we hebben ook minder drugs gebruikt volgens mij. Maar goed, dat even tussendoor. <laughs> <laughs> maar nee hoor. Oké, okay. wat, wat gaan we doen? Ger? Nou, Dan we gaan, uh, naar, we Carina gaan we naar Carina luisteren. Naar Carina heen, en Carina is op het strand uh, wezen kijken naar een, uh, een, een, een nieuw fenomeen. Dat is een sauna bij Ja, ik zag het. Dat kwam meteen. Ja, wat leuk. ja. En, en uh, ja, zij heeft. Uh, maar die staat er splinters ook Nou, dat hoor je wel. Die staat de ook, ja. waar, ja? Ja, en dan kan je uh, in de, vanuit de sauna meteen. De, de, die, koude de, in. die koude zee in. Lekker man. Dat schijnt, schijnt heel erg goed te zijn. Ja, ga je het doen of niet? Ik niet. Oké, okay, nee, ik okay. ook niet. Maar, uh... nee, ik ben niet zo sauna mens. Nee, nee, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nou, we gaan luisteren wat het allemaal inhoudt. want uh, nou, Dan gaan we naar Carina, we horen het. Carina? ZFM. Dit is ZFM. Ik ben nu op weg naar Billy sauna. Ja, de winter komt eraan. En zoals de finnen dat vroeger deden, uh, dan maakten ze een kuil. En dan uh, deden ze steen op het vuur, om zich te harden voor de winter die eraan kwam. Wel was dan uh, hun huisje een beetje in een kuil. Een kuil betekent ook eigenlijk in het Vins sauna. En dan legden ze steen op het vuur. En dan kwam er extra hitte vanaf. En zo bleef de ruimte uh, lekker warm voor hun. Dit is niet nu hier bij Nius waar ik ben. Uh, op het strand uh, een sauna in een kuil. Maar een heel erg leuk, hip, zwart geschilderd huisje. En ik ga ze even aankloppen. Want de eigenaren, de bedenkers die staan... als het goed is nu in de sauna om mij op te wachten. Ik ga ze even aankloppen. Ja, ze zijn er. Hallo. Oh, oh, kijk, ik voel de warmte al naar buiten komen. En de geur, heerlijk, echt een wellnessgeur... Welkom hier voor mezelf in deze prachtige uh, mini sauna hier op het strand. Charlotte en Julia, uh, jullie zijn de bedenkers, de eigenaren toch? Klopt. Ja, klopt. Ja. En hoe lang staat dit huisje hier al, deze sauna? Uh, we hebben in april één maand uh, proefgedraaid en nu sinds 1 oktober uh, zijn we helemaal live voor de komende wintermaanden tot 1 mei. Wauw, dus het is allemaal nog best wel recent. Ja, klopt, ja. Oh, jeetje, wat goed. Ik dacht dat het er al wat langer was. En ik dacht, wat zal ik eens gaan doen voor, als onderwerp voordat de winter komt. Maar dit is echt een perfect moment. Want iedereen moet het weten dat, dat Billy sauna bij Nius op het strand staat. Hoe zijn jullie op deze plek gekomen? Deze plek, ik uh, zwem altijd met mijn zwemclub op deze plek. Dus ja. ik ken deze uh, plek goed. En ik zwem het hele jaar uh, rond. Uh, en toen Julia en ik hadden bedacht om deze sauna te beginnen. Toen nou, was deze plek eigenlijk meteen logisch. Het is natuurlijk een prachtige plek. Net ja. even wat rustiger. Uh, ja, dus gelukkig... Uh, vonden we in Nius uh, de perfecte partner. En, ja, want uh, hij het... was meteen akkoord. Ja, zij waren meteen akkoord. Het ja. is natuurlijk voor hun ook wel echt een heel erg leuke uh, combinatie. Mensen die de sauna uitkomen en dan lekker wat gaan lunchen of eten. Dat hebben jullie echt heel slim aangepakt natuurlijk ja. Ja. ook. En um, hoe zijn je tot dit ontwerp gekomen? Of is dit, uh, zijn dit bestaande sauna's die jullie heel erg leuk verder hebben ingericht? En de mensen die hier binnenkomen zullen ook denken van... wow, sauna 2.0 qua interieur. Echt heel erg leuk. Je voelt je meteen helemaal thuis. Maar uh, hebben jullie zelf dat hele ontwerp bedacht? Ja, ja we hebben echt, nou ja, heel veel onderzoek gedaan. Eerst zelf ook heel veel uh, sauna's bezocht en geïnspireerd. En, uh, ik ga al mijn hele leven naar de sauna. Waar Charlotte echt de cold dipper expert is, was ik echt de sauna fan. Uh, dus ik had er wel een heel beeld erbij. Maar het is zo'n ander concept. Uh, het is niet een hele dag. Het is natuurlijk anderhalf uur. Uh, dus uh, ja, je wil echt binnenkomen en gelijk die wellness uh, ervaren. Met de Noordzee als dompelbad. En uh, het moet wel robuust zijn. Want het moet tegen alle weerselementen kunnen. En zout en... Ja. Nou ja, zon. Je wordt zo uh, blootgesteld aan alles. Dus we dachten eerst, we gaan een, uh, een container doen. En uh, toen dachten ja. we, nee, dat heeft ja. helemaal niet uh, de warmte en de vibe die wij willen uitstralen. En uh, toen zijn we in uh, Malmö uh, op uh, trip geweest. En daar hebben we uh, eigenlijk een soort broederbedrijf. Uh, uh, die heeft dezezelfde sauna staan in een hele andere look and feel. Maar de basis is hetzelfde. En uh, ja... Die hebben we echt van, van de eerste nou ja, steen, zou je kunnen zeggen, tot... Plank. Uh, plank. En <laughs> Wie die heeft, die heeft de opgebouwd. eerste plank gelegd? Ja. Ja. Zelf helemaal nou opgebouwd. Echt wow. alles zelf opgebouwd, een uh, uh, ja, paar kilometer verderop. En, uh, ja, leuk. Dus dit komt echt al uit een concept uit Malmö. Ja. Wauw. En is dit dan nu de enige sauna op het strand in Nederland? Nee, dat is niet. Toen wij uh, onze idee hadden, is er uh, was, uh, nou hebben we hebben natuurlijk onderzoek gedaan van het bestaat dit al? Toen was er één iemand die een, uh, bedrijf die eenzelfde een, uh, concept uh, deed. En die zijn inmiddels ook uitgebreid naar het strand. Okay. Um, ja, dus ja, uh, de, maar in Zandvoort uh, zijn wij uh, de enige. Ja. ja, en uh, we hebben ook een, een pilot met Zandvoort, met de gemeente Zandvoort. Daar zijn oh, ja. we eigenlijk de eerste anderhalf jaar uh, zijn we daar heel druk mee bezig geweest. Uh, uh, om echt de vergunning rond te krijgen. Dus we hebben voor de komende jaren uh, hebben we echt een vergunning voor hier uh, op Zandvoort. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk super trots op. Nou. Uh, dus uh, ja, en eigenlijk sinds dag één is het al een groot succes. Dus, uh, ja. ja, want de mensen kunnen natuurlijk intekenen, inschrijven gewoon online. Ja, de, ja, toch? Ja, dat is de manier. Ja, klopt. Ja, je boekt het online via de website. Uh, dan pak je je slot en dan kan je kiezen voor of een gedeelde sauna of voor een privé sauna. En een gedeelde is uh, voor max zes mensen. Want dan heb je lekker nog je ruimte. En uh, dat is ook wel echt een belangrijk kernpunt van, uh, van Billy's is dat... Uh, dat je elkaar leert kennen en het hele sociale aspect. Okay. Uh, want in Zuid-Engeland en Scandinavië wordt dit echt al gebruikt. Uh, en nou ja, zeker in Engeland, de functie van de pub wordt echt overgenomen door de wildsaunas daar. Wow. Uh, dus mensen gaan in plaats van naar de bar, gaan ze lekker in de sauna anderhalf uur. En daarna kan natuurlijk ook gewoon nog... Uh, ja, moeten ze niet meteen weer naar de bar gaan. <lacht> nee. dat, is niet, uh, dat heb je net gelezen. Alcohol en sauna is toch niet heel goed. Uh, een goede combinatie. Nee. Ja, wij, uh, nee, wij zijn er geen groot voorstander van, maar daarna nee. kan je natuurlijk heel ja. genieten van uh, ja, wat, wat je lekker vindt. Um, we zijn hier nu binnen. Ik ga nu, omdat jullie zo'n druk bezochte rooster hebben vandaag, gaan we het toch wel heel even kort, kort even ervaren en even kijken hier binnen in de sauna. Um, dus ja, leid me rond. Ik ben heel benieuwd. Dan gaat de glazen deur open en dan zie ik zo, ik hoop dat mijn telefoon niet smelt. <lacht> uh, ja, heel mooi, interieur. mooie lampen. En als je op de bank zit, dan zie je dus. Echt prachtig uitzicht op de zee. Een enorme, prachtig uh, ontworpen, uh, wat is het, een ton vol met stenen. En er wordt nu meteen eventjes uh, water op de stenen gegooid. Wow. Uh, nou, dat is toch echt een prachtig sauna geluid. Uh, ik denk dat mijn telefoon zo gaat zeggen... Uh, too hot. No, too hot, too hot. Want hoe heet is het hier nu? Hij ja, is hier nu 85. Oeh, ja. nou ik ga eruit. Even. <laughs> ik uh, wil dit wel echt een keer helemaal ervaren. Want er zijn verschillende programma's. Maar de volgende mensen komen er zo alweer aan. En dat is natuurlijk heel goed nieuws. Dat deze sauna uh, meteen goed volgeboekt is op deze vrijdag. En ik zie hier dit zijn aan het uh, kapstokje drie hele schattige. Ja, dit zijn mutsjes sauna mutsen. Scandinavische uh, sauna mutsen. Hilarisch uit, dus uh, het zorgt voor uh, veel beleid. Uh, ja. ja. ja. ja. Wanneer doe je dit op? Uh, nou, dit is goed om eigenlijk je haar te beschermen. En dan kan je de hitte beter aan met je hoofd. Dus je kan iets langer blijven zitten voordat je uh, naar buiten gaat om af te koelen. Dus het heeft ook echt een, uh, een functie. Oké, okay, dus als je uit uh, de sauna zelf komt, doe je dit op. De of de andersom? Op. Ja, ja, ik ben echt een soort calimero in de sauna. Oh, lachen. Ja. Dus ja, dat, daar worden natuurlijk heel veel foto's van gemaakt. Ja. Oh. Oh, ja, ja, ja. Goed bedacht. Ja. Want ik zag dat de sauna heel goed ook is voor je haar. Het wordt er glanzend van. Het wordt er heel... Ja. Wow. Ja, ik heb uh, helemaal ingelezen. Uh, de geschiedenis van de sauna. En uh, ja, het is toch wel heel interessant allemaal. We gaan er even uit, want de volgende mensen komen er aan. En dan gaan we zo weer even verder praten. Uh, ik zie deze prachtige, leuk ontworpen ronde ramen. zijn ook al beslagen. En als we er nu uitkomen, dan zie ik dat vandaag de watertemperatuur 10 graden is. Met een zonnetje. Het is nu nog bewolkt. Uh, er heerst een soort stilte op het strand. Dus daar word je ook al helemaal relaxed van. Ze gaan het nog heel eventjes uh, een beetje vegen. Omdat uh, wij natuurlijk met onze schoenen net naar binnen zijn gegaan. Kan ik hem even dicht doen? Ja, okay. Oké. Okay. En dan... Kunnen wij meteen verder gaan met de rondleiding? Want. Als je klaar bent met de sauna. moet je, moet je natuurlijk afkoelen. Dat hoort erbij, want je poriën staan helemaal open. En die mogen niet te lang open blijven staan. Dus dat moet afgekoeld worden. Klopt. En daar hebben jullie ook weer iets heel leuk, hips voor bedacht. Uh, wat je in alle saunas natuurlijk wel ziet. Oh jee, daar komt. Let op, let op, luisteraars. Wow! Zo, daar komt er toch een boel water uit. Wat is de temperatuur van dit water? Oh, dit is echt gewoon leidingwater. Dus nu is dat 4 graden. En, uh, ja. Ja. Ja. <laughs> en dit, ja, we raden wel aan om zeg maar 10 minuten kwartier per ronden om daarna af te koelen. Ja. En dat kan je dan drie keer herhalen in, ja. uh, in die sessie. En dan kan je kiezen voor uh, of lekker naar de zee lopen. Uh, en in, in, in het loopje koel je al een beetje af van die zee in. Nou, dat is wel echt waar de magie ja, gebeurt. Ja, dat is het. Want eigenlijk als je er naar kijkt, denk je, ho, nee, dat ga ik niet in. <laughs> nee. Maar als je dan zo warm bent, dan nou ja, kan je eigenlijk de hele wereld aan. En je loopt erheen en uh, dan is het eigenlijk heel makkelijk. Ja. En uh, dan sta je erin en denk je, wow, I'm doing this. Was dit zo in uh, Malneu ook? ja. Ja, oh, okay. ook in de, in de fjorden gesprongen. En dan ga je er dus uit uit de zee... en dan kom je, ga je weer terug in de sauna. Of is ja, het dan klaar? Dit? nee dan, En dat her kan je drie keer herhalen. Okay. Dat is, uh, dus na anderhalf uur ben je echt helemaal... Uh, ja, uh, want het is zo goed voor een zoveel dingen. Ja. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Um, ik ga ondertussen weer mijn trui aan doen. Maar nu ja, koel ik dus nee. wel weer helemaal af. <laughs> ZFM In Zandvoort is altijd wat te beleven. ZFM Remember the days at the old schoolyard we used to laugh a lot oh don't you Tea, and we had warm toast for tea, and we laughed and needed love. Yes, I do. Oh, and I remember you. Ja, wat een ook Ja, dat is uh, Cat Stevens en Remember the Days. Chicken, uh, chicken ook. Nee, en. Remember maar, the Days. En een kindertuin. Oh, wat leuk. Zeg. Een speeltuin. Oh, ja, maar dan ja. alles op de hoogte. Gerrit. Ja, ik uh, probeer ik, het. Uh, uh, maar jij trouwens ook. Nou ja, Want het jij het niet, hebt de afgelopen, afgelopen dagen, uh, dinsdag en woensdag, uh, in de raadzaal gezeten. Ja, ja, ja, het waren lange, lange uren. Het waren lange uren, ja, hè? Het was, en, uh, maar wat, wat, wat is jou opgevallen daar? Nou ja, het waren dus twee commissievergaderingen. Zodat het in tweeën geknipt zo Dinsdag en woensdag. Ja. Nou ja, laat ik er eventjes een beetje doorheen gaan. Het ging dinsdag over, onder andere. De, en dat is niet zo'n sexy onderwerp. Maar goed moet toch behandeld worden. Strategisch portefeuilleplan vastgoed. He, dan denk jij van jee, mina, zeg. Dat is wel. nou ja, <laughs> nou in ieder geval, uh, kijk, de gemeente heeft uh, somf, uh, een, een tientallen gebouwen en uh, gronden hebben ze natuurlijk in bezit. Precies. Uh, sommige gebouwen willen ze afstoten. Dat is uh, onder andere de bunkerwoningen in Quarefumu uh, Is het achter de achter de kost verloren? Ja, uh, ja. achter het hik, zeg maar. Ja. Daar is een kost verloren. Nou ja, goed, uh, er werd wel gezegd, van, ja, die hebben toch natuurlijk een, een, een uh, Geschiedenis uh, geschied, uh, achtergrond, ja. Tweede Wereldoorlog, enzovoort. Ja. Dus dat is nog niet duidelijk of dat gaat gebeuren. Nou ja, maar dat, bijvoorbeeld ook hier waar wij zitten: dat is uh, tolweg 10, 10a. Ja. Uh, daar willen ze toch uh, ja, hier willen ze woningen, gaan bouwen. woningen bouwen op termijn. Want dat zal ja, nu een jaar gebeuren. Ik, ik heb al met Gert-Jan Bluis hier doorheen ja, gelopen. Ja, weet ik. Ja, want uh, er, is ook, er is ook een, een uh, binnenkort een uh, overleg tussen het bestuur van ZFM Precies. en, en Gert-Jan Bluis. Of we eventueel in de krocht, de nieuwe krocht kunnen. Ja. Nou ja, goed, uh, dat soort dingen, want er zit hier ook de Bomstrijdclub natuurlijk nog. En, uh, ja. En Hildering heeft hier nog uh, zaken liggen. En, uh, Is dat zo? Ja, nee, doen ze ook nog dingen. ja okay. Zeker. Okay. Dus er moet allemaal plek voor gevonden worden dan. En dan gaat ja. dit allemaal plat. En dan gaat er, dus daar ging het over. En, uh, ja, ook de APV, de, uh, Algemene. de Algemene Plaatselijke Verordening, kwam, uh, kwam uh, ter sprake. En uh -huh. uh, daar ging het onder andere over Happy Hour. Okay, uh, nou ja, heb die oude weet je wel, vrijdagmiddag tussen vier uh, en zes uh, de helft van de prijs, de, dat soort dingen weet je wel in de kroeg. Maar dat gebeurt toch bijna niet meer. Nou, niet zoveel, nee, inderdaad. Maar uh, stel je voor dat het wel weer gebeurt, maar dat gebeurt nou niet meer. Want ze gaan het verbieden in stand van. Oké. En uh, ja, sommigen vonden dat betuttelend, dat werd er gezegd. Uh, maar burgemeester die kwam met uh, de opmerking dat uh, wanneer er eentje weer begint, dat je dan beginnen die anderen ook natuurlijk. Hè? Dat is dus, ook zo, ja. Uh, dat denk ik ook. En dat ja. was wel steekhoudend, moet ik zeggen. Ja. Dus ze willen het helemaal gaan verbieden, heb je ouder. Um, nou, verder uh, over die, die uh, plaatselijke verordening... werden er niet zo heel veel nieuwe dingen gezegd. Um, uh, Cameratoezicht in het noord. Uh, ja? Daar werd gevraagd, onder andere door de PVV... om die overlast van jeugd tegen te gaan. Maar uh, de burgemeester Molenburg die zei dat, uh, dat er toch... Uh, ja, Hij zegt, dat gaan ze misschien op de hoek staan. Ik bedoel... Uh, dat is niet zo moeilijk daar uh, om je buiten die camera's te gaan bekijken. Nee, dat is bijna niet uh, nee, te handhaven nee, natuurlijk. En, en wat we nu willen is meer in contact komen met die jongeren en met hun ouders onder andere. Hè, want dat, uh, dat moet je ook doen natuurlijk, om die jongeren een beetje op het rechte spoor te houden. Ze mogen best uh, kattenkwaad uithalen uithalen. maar het afsteken van zwaar vuurwerk en zo, dat is natuurlijk... Want ze de, hebben daar heel veel uh, van die uh, Cobra <coughs> uh, vuurwerk uh, ja, bevonden, nou Ja, in de, uh, nou, dat was in de Katerine van der okay. Dat is niet afgestoken maar uh, eh, maar ja, Jazeker, ja. want er waren 90, hè? 90 ja. Cobra's. Ja, als die ja, in één keer de lucht in gaan. Dan ja, dat is jij de wijkweg. Ja, inderdaad. Met die drie fles van de werd er nog bij. Precies. Denk ik. Maar, maar in ieder geval, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, ze willen dat uh, gaan doen. en uh, samenwerking met, met, uh, met jeugdwerk, et cetera. Maar goed, dat, mm -hmm. dat gaat wel lukken, denk ik. Uh, ondermijning uh, kwam uh, aan bod. Nou, ja, goed, ondermijning is uh, criminele uh, zaken die uh, wellicht spelen. Er was een, een rapport. Laatst uh, waarin werd gesteld dat er uh, heel veel criminaliteit in Zandvoort zou kunnen zijn, want er werd, werd allemaal... De, de, de, de, de prostitutie, noem maar op. Met er allemaal. Uh... Meen je dat dan? Ja, ja, ja, ja. Uh... Ik mis toch een hoop in Zandvoort. Ja, jammer hè. Ja, je zou er wat meer in moeten verdiepen. Maar, ja. <laughs> maar, maar het rapport. Uh, uh, dat heeft ook uitgebreid in, het, in de halve stappen gestaan. Die hebben natuurlijk uh, uh, eruit gepikt dat Zandvoort uh, een balhalla is voor criminelen. Maar goed, uh, uh, zover uh, is het allemaal nog niet. Maar ja, je moet wel de vinger aan de pols houden. En. Uh, ja, uh, uh, het rare ook is dat uh, Molenburg staat dat heel bij misdaad anoniem is. Uh, daar komt mm. voor hele, wordt helemaal niks uh, uh, oh, nee? anoniem gemeld in voor. Het staat een van de laagste in, in Nederland, okay. wat dat betreft. Ja, okay. dat is wel uh, heel apart, moet ik zeggen. Heeft hij uh, illegale bewoning? Is er ook nog ter, ter, ja, is er ook nog over. Uh, ja, zeker, ja. ja, goed. Uh, uh, dat was natuurlijk een onderwerp uh, dat er ook bij hoort. En, uh, in Noord, hè? In Noord, uh, ja. Uh, ja. En, uh, er schijnen zo'n tien woningen te zijn die uh, volkomen illegaal bewoond worden. Maar het is wel een soort ja, van gedoogsituatie gedoogs, geweest. constructie inderdaad. En, uh, nou ja, we hebben het er uh, wel een keer over gehad met, uh, met Frank. Hè, ja, met, die, Paardenkoper. Ja, met ja. Frank Paardenkoper. Maar uh, ja, ik weet niet wat ze er nu mee gaan doen. Uh, ze gaan het wel, uh, hebben ze gezegd, uh, meer uh, controleren, zeg maar. Nou, verder waren er nog wat uh, mensen die inspraken over de hoge grondwaterstand. Uh, uh, we leven op een waterbom, werd er zelfs... Op een doen, waterbom? Ja, door iemand gezegd uh, dat er oh. zoveel water in de grond zat... dat uh, ja, wanneer, het, uh, wanneer je één keer met de vork erin prikt... dat dat uh, alles kan overstromen. Zo werd het een beetje gezegd, ja, ja. maar dat zal, uh, dat zal wel meevallen, denk ik. Nou, dat was allemaal uh, dinsdagavond. woensdagavond ging het voornamelijk over... Uh, het uh, racefestival. Heb jij ja. nog genoten van het racefestival? Dus nee, stemmen, zeker niet. Uh, de dagen voor de Grand Prix. En tijdens ja, de Grand Prix. maar ik vond het zo raar dat je, heb je een kermis hebt op, op het Badhuisplein. Ja, en, en dan gaat hij weg voor de Grand Prix. En voordat de Grand Prix ja. er is, gaat hij ja. weg. Nou ja, dat was een van de dingen die uh, ter sprake kwam natuurlijk. En ja. er was een rapport verschenen van de respons uh, in een ander onderzoekbureau. Nou, daar werd de vloer aangeveegd met, uh, met de organisatie Stanford Beyond. En um, ja, wat er stond was, was inderdaad een kermis. Maar hebben die, hebben die, die zo'n Zandvoort Beyond uh, zichzelf zel, nou verrijkt? Nou ja, ik heb de, de, de directeur uh, en... En, uh, en die hebben we ook wel eens aan de lijn gehad hier? Die hebben in de lijn gehad. En ja. ik heb hem trouwens nu weer aan de lijn gehad. Want ik heb hem gevraagd okay. of hij uh, wat wilde zeggen over het rapport. En, waarin hij... Uh, zonder uh, ten Bos, is dat hè, van mm -hmm. de Waarin hij nogal hard wordt aangepakt. Nou, hij zegt. Nou ja, ik, ik, ik, ik wacht even af hoe het verder afloopt in de gemeenteraad en dit en dat. Maar uh, nou ja, het, het vreemde is dat ze toch door willen met uh, Sanfrebion. Maar dat komt omdat ze. Uh, een paar, het, uh, anderhalf jaar geleden hebben ze voor twee jaar afgesproken. Okay. Dus er ligt een, een, een overeenkomst. En, uh, voor wanneer? twee jaar. Voor twee jaar. Voor ja. 25 ook. Dus wanneer dat uh, zeg maar. Uh, uh, eenzijdig wordt, uh, wordt uh, opgezegd, dan krijg je waarschijnlijk toch een, een, een pro juridisch probleem. Ja, hij doet ook. Uh, Met eventueel de... een, een, een schadevergoeding. Ja, hij doet ook uh, de. De, de, sneekweek de sneekweek. En, uh, Ja, klopt. En de Titi van Assen. Uh, nou ja, dus hij heeft wel ervaring in ja, dit soort ervaring, uh, ja. Maar ja hij, hij heeft ook eerder gezegd dat uh, zeg maar de, de ondernemers in, in, in Assen en in Sneek. Uh, uh, beter samenwerken dan, dan in Zandvoort. Ja, maar dat is natuurlijk een makkelijk, uh, ja, ja, makkelijk is, verhaal. Ja, dat is een makkelijk verhaal, ja. als, het hier, als het hier zo slecht gaat. Maar ja, kijk, de Sneekweek is natuurlijk uh, een, eenmalig uh, iets in, in sneek uh, in ja. de zomer. En uh, kijk, hier in Zandvoort heb je zoveel... Uh, is op het water, uh, uh, is ook makkelijker. Uh, nou, in de, nee, in het dorp ook, in de oh, stad. Dorp. Ja, ik moet zeggen stad, hè, want het is een van de Elfrische steden. Maar... Um, uh, ja, da, da, da, da, dat is daar het hoogtepunt. En in Sanford ja. is de race natuurlijk een hoogtepunt. Maar je hebt zoveel andere dingen uh, in, in, in het toeristische seizoen. Mm -hmm. Dus dat is heel anders eigenlijk. Dus, uh, nou ja, goed. Ik weet niet of... Uh, uh, uh, er komen meerdere moties aan. Hè. We moeten gaan, gaan stoppen met Sanford Beyond. Of uh, uh, dat, dat ze, zeg maar... Uh, uh, bepaalde zaken uh, opleggen aan San dat zij wel en niet mogen organiseren. Ja. En het overlaten aan de uh, ondernemers in San Voort. Uh, met name de horeco-ondernemers. Nou ja, er komen allerlei moties aan amendementen. En dat moet je maar zien. Uh, op 19 november uh, wordt uh, dat in de gemeenteraad wel heel duidelijk. En uh, en 19 november, even tussendoor, wordt ook de zandervoerde uh, documentaire uitgezonden. Ja, dat klopt. Even, dan zeg ik het toch fout, denk ik hoor. Dat, uh, 19 november, is dat maandag of dinsdag? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is dus ik voor je kijken, Hans. Ja, 19 november wordt uh, de... Vond er daar een apparaatje voor. Ja, echt ja, Oh, daar ja, staat er ook ja, een agenda dinsdag. op. Dat oh, gaat heel ja, <laughs> de, alle markten thuis. Maar, ja, maar voor je. Dag, de, 19 november is een dinsdag. Is een dinsdag, oké. Okay. Ja. Ja, dan, dan, maar jij ja, kunt het altijd terugkijken. Ook natuurlijk op de barricade wordt uitgezonden. Precies. Een documentaire over de strijd van de uh, campinggasten. Uh, Daar zitten wij ook nog in. Als het goed is wel, want het ja. is uh, onder andere uh, uh, opnames zijn hier geweest. en ja. in, in het gemeentehuis, et cetera. Ja. Dus maar in ieder geval 19 november moet duidelijk worden of Sanford Bion nog een kans krijgt. En uh, ja, dat gaan we dan uh, doen. Wat, wat schat jij in? Uh, het zal erom hangen, het zal erom hangen. Want uh, uh, ik kreeg de indruk dat de, de ene helft wel wat, uh, wat vervoelde en de andere helft uh, wilde meteen mee stoppen. Er waren partijen, Jong Stansvoort en PVV, die zeiden er gewoon keihard van stop er nou mee. Want, maar wat zijn de consequenties als er mee gestopt wordt? Nou ja, dat, zeg ik, dat leg ik net uit. Dat de, ja, dat, dat begrijp ik. Maar hoe, hoe, hoeveel, in, in welke hoogte moet je dan denken? Ja, dat werd ook gevraagd aan, aan wethouder De Kloet. Maar ja? ik kon er ook nog geen uh, duidelijk antwoord op geven. Ja, wat, nou, wat moet je nou vragen? Het gaat om een uh, bedrag in totaal van 4.500, euro. Wat ermee gemoeid is, zeg maar, ja. wat, wat, wat dat kost. Uh, want dat was ook nog een punt. Uh, daarvoor was het een derde, twee derde, Eén derde voor de gemeente, twee derde voor de organisatie. Zo bij ons. Dat willen ze de gemeente nu ook naar 50-50 brengen. Uh, nu was, dit jaar was uh, de gemeente zijn rond de 150.000 euro kwijt. En straks zou het dan meer dan 200.000 euro worden. Maar het is allemaal gemeenschapsgeld, hè? Ja, zeker. En, uh, het is ons geld. Uh, en daar moet je natuurlijk wel wat voor leveren dan, weet ja, je wel. ben ik dat bedoel. Ik heel uh, met je eens. Ja, want uh, uh, de Kloot zei nog wel dat er geen wanprestatie was geleverd, maar hij was zelf ook erg teleurgesteld over wat er dan uh, uiteindelijk uh, uh, kwam in standvoort, weet je wel. Ja, ja, ja. Geen race gerelateerde dingen nee. en, uh, ja, maar, maak er niets leuks van. Maar goed. Uh, maar goed. Uh, nou ja, goed. En, en uh, verder kwam het parkeren nog even aan bod. Uh, ja, want uh, de, de, de, maar vanaf even tussendoor. Vanaf 6 november is het weer goedkoop parkeren in Zandvoort. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, ja, dus je kan wel, er overal staan. Ja, was even... Uh, maar mag je nu ook in de Halterstraat in de ja. Krocht staan weer? Uh, ja, in Holland staat mag je altijd staan natuurlijk. Ja, wel, maar als als dat je maar betaalt. Ja, als je maar betaalt. <kly> maar uh, ja, dat is het, is was het was natuurlijk, uh, wat was dat? 4,5 euro per, per, per ja. uur of zo? En, ja. en, en volgens mij wordt het nu een euro per uur, uh, in de winter dan. Oké, okay. zeg maar. ja, ja, dat, ja, dat, dat was allemaal... nog even misgegaan met, uh, met de, de, de, de ingangsdatum, hè? want normaal dat mm -hmm. dan, uh, zou dat dan op 1 november zijn, maar pas op 6 november was alles geregeld. Maar in ieder geval, dat is dan parkeerservice waar ze dan zaken mee doen. Maar er is een heel hoop gedoe over die app, hè? Ja, die app, uh, die, daar hebben ze heel lang naar gekeken. Maar uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat dat niet lukt. Nou ja, er is... Nee, maar ik, ik uh, vind... Jij doet het waarschijnlijk ook. Ik heb geen auto. Nee, wel, je kan ik... via de, de website kun je, uh, makkelijk dat, uh, dat doen, toch? Ja, zeker. En waarom zou je dan, dan geen, een aparte geen, app... Uh, geen enkel probleem. Uh, kijk, ze in hem ook een app. Maar dat is minder alleen voor bezoekers. En, uh... Kijk, op een iPhone kan je uh, via. Uh, uh, als je bijvoorbeeld zoekt op zo via Safari. Uh -huh. Dat is de zoekmachine uh, uh, uh, ja. van, uh, van Apple. Uh, dan zoek je naar uh, Parkeerstart. Parkstart Zandvoort. En dan, uh, nou, dan kom je op die site. En die kan je weer als uh, zeg maar appje. Op je scherm zitten. Oh, Kijk, want goed. ik heb hem gewoon hier op mijn scherm staan. Ah. En dan uh, en het werkt prima. Ja, kan dat bij Android ook of niet? Dat weet ik niet. Ja. Ik heb niks met Android. Nee, nou, de meeste mensen wel, maar goed, ik ook. <lacht> <lacht> maar ik heb geen auto. <lacht> maar goed. Uh, <lacht> Nou ja, het is voor, voor mensen met een, met, een, met een Samsung of zo is het wel handig om te weten of dat ook kan. Maar goed, uh, dat zal ongetwijfeld wel. Ja, maar dan moet zijn. Je even, als je even googelt, dan kom je er ja. wel achter. Maar uh, ze, ze, ze uh, doen dus zaken met parkeerservice, maar dat zit Ramers voor. Parkeerservice is een organisatie. is een, is een, dus een organisatie. Een uh, nou ja, niet landelijk, maar een organisatie van een twaalf gemeente of zo. Okay. En daar zit Sanford dan ook bij. En, uh, uh, en maar ze wil eigenlijk naar Spanje landen toe. Spanje landen doen het ook. Ja, die, hier in ze het vuil op en uh, ruimen ze de boel op. Maar in Haarlem uh, doen ze ook de parkeerservice uh, okay. uh, En uh, nou ja, het, het is natuurlijk wel zeg maar, kortere lijnen, dat heb ik ja. gezegd. Daarom was uh, Jonge voor daar enorm voor. Maar aan de andere kant uh, uh, gaat het ook nog op geld kosten. Ja. Uh, 130.000 euro per, per jaar meer. En uh, je krijgt een boeteclausule bij uh, parkeersturen van een ton. En uh, zo ga je maar door. En daar hebben ze het allemaal over. Over de gemeenschapsgeld natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Jij betaalt mee, ik betaal mee. Ja, zeker. Ik heb niet eens een auto. Lekker is dat ze. <laughs> maar hey, toch meebetalen. Toch meebetalen, ja. Ja, maar anders moet je een auto kopen. <coughs> dat kan ook nog hoor. Want, uh, ik en je allemaal... hebt wel een motor. Uh, ik heb wel een motor, ja, dat ja. klopt. Ja, ja. Ja. Maar ja. ik sluit er ik allemaal niks uit. Dus nee. Het zou best wel kunnen, maar uh, ik, ik heb hem gewoon helemaal niet nodig. En uh, waarom zou ik dat doen? Nee, daar heb je gelijk. Uh, nou ja, goed. 19 november is dan de, de, zeg maar, de uh, gemeenteraadsvergadering. En dan wordt allemaal duidelijk wat er uh, gaat gebeuren. Uh, nou, dat was het een beetje wat betreft uh, het politiek uh, praatje. Nou, wat mooi. En, uh, uh, als je ja. nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag. Nou ja, volgens mij hebben we het allemaal gehad. Volgens mij ook, inderdaad. Ja, toch? Ja, het is uh, bijna vier minuten voor elf, dus we gaan nog een lekkere uh, nummer draaien. En uh, Maya heeft uh, ja, goede muziek klaar. Ja, uh, wat heb je klaarstaande Maya? Ik heb Dance Me To The End Of Love van uh, Leonard Cohen. Oh, Leonard Cohen, oh, mijn Leonard. favoriet. Ja, ja, ja, ja, ja, lekker hoor. Lekker. Kom Kom maar op.